Via Facebook is opgeroepen om zaterdag massaal de straat op te gaan. Zo'n 15.000 mensen hebben gezegd eraan te zullen meedoen. Het auditteam voetbalvandalisme gaat onderzoek doen naar de rellen na de wedstrijd van FC Utrecht tegen FC Twente. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft om het onderzoek gevraagd. Het auditteam staat onder leiding van burgemeester Jorrit Sma van Almere. Tijdens en na de wedstrijd liep het zondag uit de hand.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 De staatssecretaris verwacht dat steeds meer mensen e-books gaan lezen. Het weer veel wind, met aan de kust nog zware windstoten. In het noorden af en toe buien, later overal droog. Morgen eerst droog en zonnig, in de middag weer regen en wind. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan nou, de je verkeersinformatie. Vooral het noorden en westen heeft het verkeer nog steeds last van zware windstoten. En dan vooral langs de kust. Een paar files rond Amsterdam. Dat heeft te maken met een ongeluk, maar ook met de wedstrijdstakjes in de Amsterdam Arena. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het vast bij Muiden, 4 kilometer. Ze zijn daar bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De spitstrook is wel geopend. Maar het gaat nog wel eventjes duren voordat de A1 daar weer vrij is. Op de andere rijbaan vanuit Amersfoort is er niks afgesloten. Maar ja, er valt wel wat te zien. En het is er extra druk. En daarom tussen Gooimeer en Knopendiemen 6 kilometer file. De Gaasperdammerweg, de A9 vanuit Amstelveen, ook een korte file. Bij Knopendiemen 2 kilometer. En bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven staat tussen Oorschots en Knoppen Batadorp 2 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 Nu bij Libris, een boekenbonkado bij onze 31 lievelingsboeken. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, tot 11 uur topsport op Radio 1. Vanaf kwart voor negen gaat de focus volledig op de Champions League. Ajax, Real Madrid volgen we integraal. En de overige duels vieren het inmiddels overbekende matchcenter met Andy Houtkamp. We kijken terug op het kortgeding van Kruijf. De WK handbalwedstrijd van het Nederlands team tegen Rusland. En natuurlijk Excelsior AZ, de tweede helft. Alleen de tweede helft, Frank Wielaert. Ja, een goede acht minuten nog heeft AZ om die wedstrijd te winnen. En dat uh, lijkt vooralsnog in ieder geval niet te gaan lukken. Want in die tweede helft heeft AZ nog niet gescoord. Gelukkig voor de ploeg uit Alkmaar heeft uh, Excelsior dat ook nog niet gedaan. Het blijft een vreemde gewaarwording alleen de tweede helft spelen. Je merkt vooral aan AZ dat de tijd ineens begint te dringen om die wedstrijd te gaan winnen uiteindelijk. Acht minuten nog op, de, op uh, Woudenstein. 0-0 is de stand. En uh, there must be an angel, acht minuten over acht. AZ heeft het moeilijk bij uh, Excelsior. Ik vroeg me nog af, is de voorbereiding anders geweest? Gert-Jan van Beek had er wel iets over gezegd, de warming-up met name, Frank. Ja, daar merk je niet zo gek veel aan dat dat echt anders is. Misschien heeft hij andere oefeningen gedaan. Ik ben natuurlijk niet uh, specialist warming-up van uh, AZ. Ik heb wel gezien dat uh, Excelsior, wat ongebruikelijk is... eerst naar binnen ging, vervolgens weer met de basis zelf naar buiten kwam... en een groot positiespel ging spelen. Dat is anders dan normaal. Misschien dat AZ andere oefeningen heeft gedaan dan normaal... of een andere intensiteit heeft gebruikt dan normaal. Maar uh, feit is dat je het niet in het hoofd van een speler krijgt... dat hij een tweede helft speelt als hij net begint met voetballen. En uh, dat is nu een beetje het probleem waar AZ mee zit met nog vier minuten op de klok bij Excelsior AZ. Maken we af wat op 21 november begon in de mist. En vandaag zien we alles keurig netjes. Maar zou bij uh, met name iedereen uit Alkmaar het graag anders zien dan dat het tot nu toe is gelopen in die uh, tweede helft. Want uh, Gert-Jan van Beek had ook gezegd, naast uh, een andere soortige voorbereiding, dat hij zou, uh, zou gaan stormen met zijn ploeg. Maar daar heeft AZ niet echt de mogelijkheid voor gehad. En Excelsior is ook niet de ploeg waar je heel gemakkelijk tegen stormt. Want die gaan compact staan. En dan moet je maar zien dat je er doorheen komt, dan moet je maar zien dat je het tempo hoog genoeg opgeschroefd krijgt. En uh, daar nou heb je dan normaal gesproken 90 minuten voor. En nu moet je dat binnen 45 minuten klaar en ergens een keer een goede kans krijgen. Die zijn er wel geweest hoor, maar uh, voor allebei de ploegen Holmen een heel goed schot. Ook goed gered door de ruiter. Hermen een schot van afstand dat twee meter naast ging. Dat waren de beurten van AZ wat betreft de kansen. Alberg ook een lastig schot, maar goed uh, gered door Esteban na 55 minuten. En Van Steensel, dat was de meest fraaie kans voor een houten Klaas. Zo heeft hij zichzelf genoemd, dus dan mag ik het zeggen. En uh, hij uh, maakte een fraaie omhaal, maar ook die inzet ging uh, naast Van Steensel is inmiddels naar de kant. Het is eigenlijk alleen maar balbezit voor AZ in die slotfase. Met de uh, Elm, die de bal nog maar eens de diepte ingooit richting uh, Tidor. Maar die wint daar geen duel. Van uh, Smit Koetmonson is in de ploeg gekomen. Nu dan de vrije doortig voor Holmen. Krijgt de bal niet onder controle. Weggewerkt achterin bij uh, Excelsior. Dat er onmiddellijk van door kan aan de andere kant met tevreden. Hij wordt de voet uh, dwars gezet. Hem wordt de voet dwars gezet door uh, Viergever. Die speelt terug op Esteban. En uh, we vinden inmiddels uh, deze wedstrijd terug ongeveer in de vijfde versnelling. Het Tempo is enorm omhoog gegaan. Want ook Excelsior wil die wedstrijd eigenlijk wel winnen. Goeie ingreep van de ruiter. Randje probeert op, op een steekbal Ja, met een, uh, een klein boogje. Dat is dan weer niet echt een steekbal, maar toch. En uh, de bal gaat over de zijlijn. En AZ mag dan gaan gooien. Halverwege de helft van Excelsior. Aan de rechterkant komt er nog maar weer eens een wissel aan. Want er wordt driftig gewisseld natuurlijk. Het is tenslotte de tweede helft. Thij gaat er zo inkomen. Eerst die ingooi heel ver richting de eerste paal. Wordt doorgekopt door iemand van Excelsior achterin. En dan wie kan er schieten? Goedmotson net niet. Bal wordt uh, weggeschoten. Weer ingebracht door Palsen. En dan opnieuw weggekopt achterin uh, bij Excelsior. Gebeurt helemaal aan de andere kant van het veld. Dus ik kan niet precies zien wie dat allemaal uh, uh, daar doet. Scheiman schiet. Schiet de bal weg. Afgelopen weekend geschorst. Maar deze wedstrijd stond er nog. Dus hij mag spelen. Hij schiet uh, de bal uh, weg. Nu blijft hij weer hangen op het randje van het strafdraggebied van uh, Excelsior. En uiteindelijk nog maar weer eens een keer weggeschoten. Het mag duidelijk zijn. AZ probeert uit alle macht deze wedstrijd te winnen. Maar vooralsnog lijkt dat niet uh, te gaan lukken. Er gaat nog een keer gewisseld worden bij Excelsior. Zoals gezegd. Matij gaat erin komen. Voor Toren gaat er uh, voor hem af. En uh, AZ... Kan die storm dus uiteindelijk wel bewerkstelligen. Maar pas in de slotfase van de wedstrijd. We zitten in de allerlaatste speelminuut officiële tijd in ieder geval. Dankzij alle wissels. En ook nog een blessurebehandeling voor Mooisand die met een hoofdwond naar, naar de kant is gegaan. En uh, daar ook, uh, daarna ook is gewisseld voor een Spits. Benschop, dus een verdediger eraf Spits erbij. Zoveel is duidelijk dat uh, uh, Verbeek echt deze wedstrijd wel wil winnen. Want het verschil is dan weliswaar... Op dit moment drie punten en kan naar vier punten getild worden ten opzichte van uh, PSV. Maar dat moeten er eigenlijk zes zijn. Wil je hier echt een goed gevoel aan overhouden, ben je uh, voor AZ Maatsen. Kan daar de bal niet in bezit houden. Palsen nog maar eens een bal diep in de richting van door. Die komt weer niet aan de bal. Die is veel te weinig aan de bal geweest in deze tweede helft van deze wedstrijd. En dus gaat die bal nu voor Excelsior nog maar weer eens naar voren. Met Albert. Die kan doorlopen. Viergever op zijn route. dan valt Alberg om. Wil heel graag een penalty. Die gaat hij niet krijgen van scheidsrechter Blom. Palsen schiet die bal met een noodgang naar voren. Drie minuten extra tijd staat er op het bord. Op dit moment terwijl Smit de bal weer richting het middenveld kopt. Daar waar Van Buren inlevert. Aan uh, Gudmundsson. Gudmundsson weer naar Benschop. Benschop moet even achteruit. Paulsen, die kijkt niet eens. Die, ja, die jaagt die bal naar voren. Daar moet ergens dan Eltidoor staan. Die staat er alleen niet. Elm nog een keer een poging om die bal bij Eltidoor te krijgen. Weer niet. Komt de bal bij de uh, centrale spits van uh, AZ uit. En dus maar aan de rechterkant. met uh, Berens. Berens met een steekbal. Daar is het heel druk in het centrum bij Excelsior. En altijd is er een Rotterdamse been als eerste bij de bal. En dus krijgt AZ heel weinig kansen. Na de pauze met Esteban. Esteban ook maar die bal naar voren toe jagen. Het is nu echt blinde, blind geluk wat de AZ moet hebben. Ik zal niet zeggen paniek. Maar zo oogt het wel een beetje. Want aan de bal kun je ook in paniek zijn als je per se drie punten aan een wedstrijd wil, over, uh, wil overhouden. En AZ wil dat tenslotte ook heel graag. Die discussie natuurlijk. Vrij trap intussen gefloten door Blom de discussie voorafgaand aan dit duel. Eigenlijk gelijk bij de beslissing dat we in de tweede helft door zouden voetballen. Met Gertjan jan Verbeek die zei ik wil graag eigenlijk opnieuw beginnen. Waarom kan dat niet? Nou ja, had hij dat ook gewild als AZ met 1-0 voor had gestaan. Dat zijn discussies die kun je tot in de eeuwigheid doorvoeren. Daar kom je nooit uit. Er is eigenlijk geen enkele goede beslissing. En uh, dat is dan het nadeel van zo'n moment. Nou maakt Rijn een overtreding als die vrije trap is genomen. Die maakt hij op Maatsen. Maatsen is de topscorer van Excelsior. Die heeft gescoord tegen Twente twee keer in de, diep in de, in de wedstrijd. En die heeft gescoord tegen Ajax. Die kan dus scoren tegen de goede ploegen in deze competitie. Nu gaat hij alleen uh, niet mee naar voren. Verdient wel die vrije trap uh, op een meter of 35 van de achterlijn aan de linkerkant voor uh, Excelsior. Daar gaat Alberg achter de bal staan. Daar is nog de mogelijkheid voor Excelsior. Esteban, zo, die moet nog even gestrekt naar de rechterhoek zeggen om die bal eruit te halen. En dat doet hij dan uiteindelijk nog goed. Nog, nog altijd één minuutje extra tijd over. Esteban, hup, bal naar voren. Onder mij zit Piet Keur hartstochtelijk mee aan te, aan te moederen voor zijn ploeg, zijn AZ. Maar die bal die valt daar plomp verloren tussen iedereen in. En dan is de ruiter, de doelman van Excelsior, er als de kippen bij om hem op te pikken. En hem op zijn beurt weer hard naar voren toe te jagen. Daar mogen zijn spitsen dan gaan uitzoeken. Het is tevreden die door. Maar uh, daar komt geen medespeler bij kijken. Vervolgens is het Berens die doorkopt. Maar ook daar is geen medespeler te bekennen. En wordt die bal weer blind naar voren toegejaagd. Waar Reine kan oppikken. Die gaat een klein stukje lopen. Hup, bal weer de diepte in. Weer richting Goodmondson en uh, El Maar uh, weer niet bereikt. Weer komt die bal met dezelfde vaart uh, weer terug richting Reine. Die wordt nu een beetje de voet dwars gezet. Daardoor tevreden. Krijgt daar een vrije trap mee. Dit is de laatste mogelijkheid van de wedstrijd. Want de officiële... Uh, tijd in de blessuretijd. Maar dat is minimale tijd. Is nu nog 15 seconden. En Elm uh, achter de bal. De laatste mogelijkheid. De vrije trap is niet geweldig. Maar hij kan nog een keer worden ingebracht. De aanval is nog niet voorbij. Dus zal Blom nog even door laten gaan. Ellen, Nu is die bal wel goed. Valt hij goed voor AZ. Hij valt in het zijnet. Daar dacht iedereen in het uitvak dat hij erin ging. Omdat het net heel hard bewoog. En iedereen op de bank dacht het eigenlijk ook. Maar wij weten zeker dat het niet zo is. Komt Elti door Eindelijk aan de bal schiet hij hem vol in het zijnheid. Hij had geen tijd, hij kon ook niet mikken. Je moet hem eigenlijk min of meer per ongeluk in één keer goed raken. En dat lukt uiteindelijk de aanvaller van AZ niet. De blessuretijd zit erop. Blom vraagt om die bal nog één keer naar voren toe te spelen. Maar heeft de fluitel in de mond om af te fluiten. En dan eindigt deze wedstrijd zoals die begon op 21 november in de mist. Met een 0-0 eindstand. Dat blijft een vreemde gewaarwording om een wedstrijd uit te spelen. 16 dagen na duidelijk. Met 45 minuutjes speeltijd. En uiteindelijk staat er dan toch 90 minuten op de klok. En die eindstand, daar zullen ze in Alkmaar bijzonder ontevreden over zijn. En ik denk bij Excelsior zullen ze uitermate tevreden zijn. Stand 0-0. Az zet weer de mist in. Inderdaad. <laughs> Life goes on it gets so en Paradise. Ik zei eerder al vanavond, de hoofdmaaltijd is Ajax-Real. Laten we eens even gaan kijken, speciaal voor die mensen die in die Eno. Mijn en file staan op de A1. Ik heb echt medelijden met jullie. Uh, we proberen jullie toch een klein beetje in de stemming van de Champions League uh, te brengen. We gaan eens even schakelen met de Arena, met Ronald van der Geer en Bas Stigler. Heer, goedenavond. Hallo, nou, goedenavond. Laten we met de opstelling beginnen. We zijn benieuwd wie de vervanger is van Toby Aldewereld... die gisteren zo onvoertuidelijk een hamstringblessure opliep op de training. Zijn naam is Deli Blind. Hij speelt centraal achterin naast Vertongen. Natuurlijk vooral daar waar de problemen van Ajax liggen. In de defensie, want Aldewereld haakte dus af. Normaal zou je dan zeggen, dan hebben we Oyer nog. Want daar hadden we hem voor gehaald. Maar ook Oyer dus met een spierblessure aan de kant. En dus nu Deli Blind naast Vertongen. De doelman is uiteraard Vermeer... De rechtsback is gewoon van de Wiel, er was nog even. Nou ja, in ieder geval werd er door Frank de Boer de suggestie gewekt dat kunnen we ook nog doen van de Wiel in het centrum zetten. Toen dacht ik al dat zal wel niet want dan moet je daar weer oplossingen voor gaan verzinnen. En ga je, je hele elftal uit elkaar trekken. Dat heeft hij dus ook niet gedaan. Van de Wiel gewoon rechtsback, en Alita gewoon linksback. Op het middenveld verandert er eigenlijk niets. Eno is de meest controlerende man en Eriksen en Jansen rechts en links moeten dan voor de creatieve impulsen zorgen. En voorin, daar was er nog een heel klein vraagtekentje bij Soleimani. na nou, die schop van Shyman afgelopen weekend. Maar Soleimani kan gewoon spelen. Dat is dan een meevallen, als je het zo mag zeggen. Lodero is al een poosje de spits en is dat vanavond ook. En Ebecilio speelt aan de linkerkant. Het goede nieuws is wel dat Bulikin weer terug is bij de selectie die zit op de bank. Um, maar als je kijkt naar andere aanvallers, dan is Cito zonder natuurlijk nog altijd niet. Sime de Jong nog altijd niet. En ook Dirk Boerrichter. En die laatste twee, Sime de Jong en Dirk Boerrichter. Dat zijn toch de twee die in het begin van de wedstrijd in Madrid, misschien weet je dat nog, twee flinke kansen kregen. Toen Ajax de eerste 15 tot 20 minuten goed speelde, gevaarlijker was. Met name dus die twee die echt een goal hadden kunnen maken, dat niet deden. Nou ja, de rest is geschiedenis en Real won dus alsnog met 3-0. Toen wel, Ronald, met een elftal dat er wat anders uitzag dan het elftal van hedenavond. Er, zijn, of er is een aantal toppers in Madrid achtergebleven, dat is niet heel nieuw, dat was al aangekondigd. Madrid is er al, weet ook al dat het deze groep heeft gewonnen en komt eigenlijk deze wedstrijd nog even uitspelen. En het is voor trainer Mourinho een mooie gelegenheid om eens wat andere spelers aan het werk te zetten. Om die ook wat Champions League minuten te gunnen. Geen Cristiano Ronaldo ergens dus bij, geen Angel Di Maria, geen uh, Sami Khedira bijvoorbeeld. Ook geen Eusil, hoewel die op de bank zit en dat geldt ook voor uh, Xabi Alonso top is op de bank en ook die Maria, maar Ronaldo is er dus helemaal niet bij. En als je in de verdediging kijkt, geen Carvalho, geen Pepe, geen Sergio Ramos en geen Marcello. Wie dan wel? Uh, Adam in de goal, die stond er ook al in tegen Zagreb. Is de tweede doelman achter Castilias, die ook niet is meegereisd naar Amsterdam. Arbeloa, Albiol Varaan, de jonge Fransman. Contrao, de Portugees, dat is de achterste lijn. Granero en dat is wel opvallend. Noudi Shahin op het middenveld. Voor 10 miljoen overgenomen van Borussia Dortmund. Maar eigenlijk nog niet echt aan spelen toegekomen. Want hij ook nog bij Feyenoord heeft gespeeld. En nu dus even terug is in Nederland. Straks als controleur op het middenveld. Calé twee keer scoren tegen Zagreb. Kaka. Ja, hij zal hem er achter de hand hebben. Karim Benzema aan de linkerkant. En de diepe spits is dan de Argentijn Higuain. Dat zijn de elf waarmee Mourinho deze wedstrijd in elk geval gaat aanvangen. Net zoals ik al zei, eventueel op de bank dus nog wel Eze, Xabi Alonso, Top en Di Maria. Maar het is toch vooral de bedoeling dat deze elf de wedstrijd lekker gaan uitmaken. En deze wedstrijd ook wel naar zich toe gaan trekken. Want hoe dan ook, het is leuk om in Amsterdam te zijn, zei Mourinho. Het is leuk om hier te voetballen, maar het is vooral toch wel leuk als je drie punten haalt. Nog even over het wat en hoe en wanneer. Het is niet zo uh, heel erg ingewikkeld, geloof ik, hè, om Ajax uh, door te laten gaan. In ieder geval om het te beschrijven. Nee, nou, nee, nee het is niet ingewikkeld. Wat? Ajax heeft drie punten meer en een veel beter doelstel ook. Oké. Okay. ga nou. er nou eens vanuit dat... Ik uh, ik het zo zeggen, als Was Ajax, je Ajax klaar verliest vanavond... Denk, uh, dat is wel He? heel simpel. Ik denk je bent klaar. Dat is een hele Ja, simpele nee, nou Zo makkelijk is niet. Nee. Als Ajax uh, vanavond niet verliest, is Ajax door. Dat is uh, duidelijk. Als Ajax wel verliest, dan is het waarschijnlijk ook door. Maar hangt dat wel af van wat Lyon doet in uh, Zagreb. Het verschil in de doelsaldo is 7. doelpunten in het voordeel van Ajax. Als Lyon wint en Ajax verliest, staan ze in punten namelijk gelijk en gaat het doelsaldo tellen. Dan zal Lyon dus 7 doelpunten op Ajax moeten inlopen. Dus even voor het gemak, Ajax verliest met 4-0 en Lyon wint met 4-0. Dan heeft Ajax pas een probleem. Er is ook nog een uh, mogelijkheid als ze echt helemaal gelijk komen. Maar laat je daar nu niet mee vermoeien. Dat komt wel op het moment dat het echt zo is. Um, dus stel even wordt gemaakt dat Lyon met 4-0 wint en Ajax verliest maar met 2-0. Dan is Ajax ook gewoon door. Ajax heeft een marge van 7 goals. Nee, maar toch even. Als het helemaal gelijk wordt, je hoeft niet uit te leggen. Maar gaan ze dan door of niet? Nee. Oh, ook dan Dat is niet. wel kort, hè? Ja, dat is heel als kort. Als echt alles gelijk is, wat het kan. Dat kan maar in één scenario, toch? Maar nou ga ik het toch doen. <laughs> uh, als Ajax verliest met 3-0 en Lyon wint met 4-0, dan is na vanavond alles gelijk. Dan hebben ze allebei zes wedstrijden gespeeld. Allebei acht punten. Allebei zes doelpunten gemaakt en zes doelpunten tegen onderling resultaat, nou dat weet je, in Lyon 0-0, in Amsterdam 0-0. Dan is het echt alles gelijk. En dan helemaal onderaan de lijst heeft de UW van al gezegd: dan gaan we kijken naar de coëfficiënten van de clubs. Wat heb je de laatste vijf jaar gepresteerd? Een deel, een, een, een vijfde telt zelfs het landcoëfficiënt daar nog bij. Dat heb ik vanmiddag in al die ranglijsten zitten, puzzelen. Daarom vind ik het wel leuk dat ik het even kwijt kan doen. Op die ranglijst staat Lyon 13e, en Ajax 34 e Nou ja, dan hoef ik. Uit te leggen dat Lyon een stuk beter is. Het verschil in punten is 92 tegen 56 voor de liefhebbers. En dus zoals ik zei, 1 vijfde telt dan ook nog het coëfficiënt van het land mee. Goed. Nou ja, daar hoeven we ook niks van te verwachten. Want Frankrijk staat op die lijst boven Nederland. 53 rond 40 punten, plaats 5 tegen plaats 9. Nou, Vergeet het allemaal weer. Eindigen ze gelijk, is klaar, Ronald. Het is leuk voor die mensen op de AI, Robert. Die zit met een leuke Die zitten met tijd schrijven. gaat om mee te schrijven. Ja, die ben je precies. nu kwijt, hoor. Maar vergeet het allemaal, als ze precies gelijk eindigen, ligt Ajax eruit. Dus daar moet je het niet op aan laten komen. Oké, okay, goed, tot later. Het heeft me echt twee uur gekost vanmiddag, hoor. Wacht <laughs> dan maar om. Even het is het, sneller uh, uit dan erin. Mocht maar. u vanavond uh, uh, dit uh, geluid horen. Dan weet u dat we schakelen naar het matchcenter... waar net als gisteravond Andy Houtkamp op de stoel zit... naar heel veel televisies te kijken. Je gaat heel veel wedstrijden volgen, Andy. Welke springt eruit? Dynamo Zagreb tegen Lyon, Robert. Dat lijkt me duidelijk, want dat is toch de wedstrijd... we hebben Bas en Ronald net gehoord. Bas eindelijk is eindelijk in ook aan het werk. Die heeft uitgerekend hoe het zit. Daarom is die wedstrijd Dynamo Zagreb tegen Lyon... belangrijk voor Ajax... Het zou mooi zijn als Zagreb Lyon een klein beetje rustig kan uh, houden. Om het zo maar te zeggen. Maar ja, als je ziet dat Zagreb 0 punten heeft. en uh, eindelijk uh, de eerste doelpunten scoorde in de vorige ronde tegen Madrid. Uh, toch wil men thuis, uh, neem ik aan, toch voor een goed resultaat zorgen. Maar die andere groepen zijn ook heel interessant. Kijk maar naar groep A, waar uh, Napoli en Manchester City uh, op de tweede en derde plaats staan. achter Bayern München, dat al geplaatst is, met 8 en 7 punten. En we hebben Villarreal tegen Napoli. en Manchester City tegen Bayern. En wat te denken van groep B. Met op uh, eerste plaats Inter is al geplaatst. Maar daarachter met zes punten Trapsonspoor. Met vijf punten Lille. En met vijf punten CSKA Moskou. Twee interessante wedstrijden. Lille-Trap en uh, Inter-CSKA. En misschien wel de uitschakeling van Manchester United. Want... Uh, dat is helemaal een hele spannende groep, Groep C. Benfica staat daar eerste met 9 punten, tweede Manchester United met 9 punten en derde Basel met 8 punten. En de wedstrijden vanavond, eh, vierde plaats over het Ocelou. Uh, Benfica, Ocelou en uh, Basel tegen Manchester United. En mocht dat een uh, aardig uh, gelijkspelletje bijvoorbeeld worden... of een uh, overwinning voor Basel... dan ligt uh, Manchester United bij een overwinning voor Basel... Ligt Manchester United er gewoon uit. En dat zou toch wel een uh, verrassing zijn. Ja, dus ga dat ze Gaan ze wel we de, ga naar de Europa League, toch? Of liggen dan ze er helemaal naar de uit? Oh, ja. Ja, nee, helemaal dan... eruit gaat niet. Nee, maar kijk, uh, Manchester United en Europa League, dat is, uh, ja. uh, dat is helemaal niks eigenlijk voor ze. Nee, oké, okay, goed. Wellicht tegen een van de Nederlandse clubs dan in de Europa League. Zou wat zo weten, zeg. zeggen? Ja. Goed. Nou, uh, voldoende te genieten. Dat allemaal uh, blijven we volgen natuurlijk vanaf uh, kwart voor negen. Dan schakelen we regelmatig naar Andy vanuit uh, de arena waar we Ajax Real natuurlijk live gaan volgen. Het is uh, bijna half negen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De eerste serieuze westerstorm van dit najaar heeft vooral tot problemen geleid voor het vliegverkeer. Op Schiphol werden vluchten geannuleerd en was de vertraging gemiddeld een uur. De storm had nauwelijks effect op de avondspits. De files waren nauwelijks langer dan anders. Aan het begin van de avond was de storm voorbij en nam de wind in kracht af. Het auditeam voetbalvandalisme gaat onderzoek doen naar de rellen... na afloop van de wedstrijd FC Utrecht tegen FC Twente afgelopen zondag. Tijdens en na de wedstrijd begonnen Utrecht-aanhangers met stenen te gooien... waardoor acht politieagenten gewond raakten. Er werden waarschuwingsschoten gelost om de rust te herstellen. In Amerika is de voormalige gouverneur van Illinois... veroordeeld tot 14 jaar cel wegens corruptie. Hij probeerde in 2008 de vrijgekomen senaatzetel van president Obama te verkopen. Voordat de rechter de straf uitsprak, vroeg de man om vergiffenis. Tegen de voormalige gouverneur was een celstraf geëist van 15 tot 20 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. NOS, op NOS, Radio, de lijn. NOS, langs de lijn. We gaan contact zoeken met uh, Richard van der Made, onze handbalspecialist. Die heeft uh, zojuist naar het WK-duel tussen Nederland en Rusland zitten kijken in uh, Brazilië. En Klinkt Russia. gezellig, uh, Richard. Uh, Laten we beginnen met hoe is het afgelopen? Russia. Ja, we hebben... Uh, toch ruim verloren hoor, die vierde wedstrijd tegen Rusland. De regerend wereldkampioen, 26 doelpunten voor Nederland, 35 voor uh, Rusland. En uh, dat is dus toch een, een flinke tik weer, want 9 goals is uh, wel wat veel. Zeker omdat aan de vooravond van dit WK de Nederlandse ploeg zelf dacht dat ze een stukje verder zouden zijn. Maar het openingsduel eerder deze week ging ook al verloren van Spanje. Daarna de zwakke tegenstanders Australië en Kazachstan. Die duels werden door Nederland weliswaar gewonnen. Maar vandaag was weer zo'n interessant meetmoment om eens te kijken waar staat deze Nederlandse ploeg. Maar ja, we verliezen dus ruim van Rusland 26-35 en dat is vind ik toch wel een tegenvaller. Uh, maar heeft het gevolgen? Het heeft niet hele grote gevolgen, denk ik. Want uh, het is van groot belang dat we hoog eindigen in de pool. Rusland is ongeslagen, vier gespeeld, alles gewonnen. Dus daar komen we zeker niet bij. Uh, Spanje ook waarschijnlijk niet. En dan gaat het om de derde plaats morgen in het duel met Zuid-Korea. Zuid-Korea dat later deze avond in Brazilië nog in actie komt. Maar die wedstrijd, morgen Nederlandse tijd, moet Nederland eigenlijk winnen. Dan komt de derde plaats uh, serieus in zicht... Eigenlijk gaan we die derde plaats dan gewoon halen met het Nederlandse team. En dan uh, is het weer van groot belang voor Nederland dat ze in de achtste finales een gunstige tegenstander treffen uit de andere pool. Waar bijvoorbeeld Duitsland in zit, Montenegro. Uh, ook uh, Noorwegen, dat zou voor Nederland niet al te gunstig zijn. Maar die derde plaats is toch wel belangrijk. Want als Nederland vierde wordt, dan treffen ze waarschijnlijk Noorwegen. Die gaan denk ik wel uh, groep A winnen. En dan is Nederland uh, zeer waarschijnlijk gewoon uitgeschakeld. Ja. Goed, nou, uh, we kunnen niet anders doen dan afwachten. Op naar het volgende duel. Voorlopig toch maar verloren van Rusland met 35-26 op de 2K. Dankjewel, Richard van der Malen. En wij zien de oh, ja.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 You are so beautiful Who are you fooling Well, I'm here to tell you Babe, the game you're in Is just a game So damn pretentious En so beautiful. Eerder heeft u het al kunnen horen. AZ heeft uh, afrij opgelopen. 0-0 uh, werd het tegen Excelsior. Alleen de tweede helft werd gespeeld. Op 20 november waren ze aan de eerste helft begonnen. Hebben ze ook afgemaakt. Maar toen, door die enorme mist, kon er niet verder gespeeld worden. Vandaag dus die tweede helft. Daarin werd ook niet gescoord. Excelsior een punt, AZ een punt. Verslaggever Frank Wielaert en Excelsior-aanvaller Leen van Steensel. 0-0 missie geslaagd? Ja, eh... Uh, vooraf teken je uh, voor een punt tegen AZ. En, uh, ja, dat, uh, dat hebben we gehaald. Uh, en ja, Dan hoop je nog op, uh, op, uh, met een uitval op een drie punten. Maar uh, kon wel, maar het is niet gelukt. Maar met een punt mogen we blij zijn. Hoe gek was dit? Ja, het gebeurt niet heel vaak. Hè? Nee, ja, het, is, het is raar. Uh, ook een an andere warming-up gedaan. Uh, dat is even wennen. Maar uh, ja, als je achteraf met een punt staat, uh, maakt het mij niet uit. Wat hebben jullie wezenlijk anders gedaan vooraf? Nog, misschien nog wel nog voor de warming-up? Nou, eigenlijk niet veel. We hebben een bepaalde tactiek hebben gedaan. We zouden alles afjagen omdat je maar 45 minuten hebt. En uh, ik denk dat we dat uh, eigenlijk heel goed uitgevoerd hebben. En ze hebben wel wat kansjes gehad, maar ja, die hebben wij ook gehad. Dus ja, heel veel anders is het niet alleen het is nu uh, even wat korter. Um, in hoeverre was het voor jullie makkelijker om de 0-0 te verdedigen en te gokken op een uitval? Is dat anders in 90 dan in 45 minuten? Uh, ja, het is wel iets, iets anders. Uh, je, je kan nu alles geven in 45 minuten. Maar aan de andere kant, uh, de tegenstander die probeert ook zoveel mogelijk risico te lopen in die 45 minuten. Wat ze normaal in 90 minuten doen. Dus het is twee kanten op. En uh, ja, het is wel heel anders. En, uh, maar ja, wij mogen blij zijn. En uh, als, we, als we een punt hadden tegen Zet, uh, boeit het me allemaal niet. Goed, dat was uh, Leen van Steensel van uh, Excelsior. De stand even. AZ nu 35 punten. PSV tweede, ook 15 wedstrijden en 31 punten. Vier punten verschil dus. Uh, Twente derde uh, op vijf punten. Die hebben we er nu 30 onderin. Excelsior één na laatste. Met een punt meer nu dan VVV. Excelsior heeft er acht en VVV heeft er zeven. Dan naar de Amsterdam Arena waar over een kleine zeven minuten Ajax begint... aan uh, de lastige klus tegen Real Madrid. Jack van Gelder sprak juist met de trainer van Ajax. Frank de Boer, uh, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Heeft ooit een keer volgens mij iemand gezegd, jij hoeft bijna niet na te denken wie je op moet stellen, want je hebt er maar een paar. Ja, dat klopt. Dus, uh, ik had weinig alternatieven. Word je daar niet helemaal kriegel van? Steeds eentje die eraf valt. Iedere training is er een krachtmeting lijkt. Ja, dat, dat, dat stemt je niet uh, prettig. Maar ja, we zullen toch met een oplossing moeten komen. En dat hebben we vandaag met Daily Blind gedaan. Ja, Deli en Vertongen in het centrum wordt vaak gezegd het zou zo lekker zijn om een rechts- en een linksbenen naast elkaar te hebben. Twee linksbenen in het centrum gebeurt niet vaak. Nee, vaak is het altijd twee rechtsbenen en ja, nu weer twee linksbenen. En Deli heeft het fantastisch gedaan de eerste drie wedstrijden toen Jan Vertongen geblesseerd was. Want toen vond ik steeds eigenlijk de beste man van het veld en hij mag het vandaag weer laten zien. Wat voor een wedstrijd wordt dit, behalve de spanning die erop zit tegen een team waarvan je weet dat het niet in de sterkste opstelling speelt. Maar anderzijds een team dat makkelijk in de top 3 misschien wel kampioen wordt in Nederland, maar in ieder geval in de top 3 zou meedoen. Mee nee, kijk, als je hebt, je Benzema, je hebt Kaka, Saïne, die natuurlijk voor jaar bij Dortmund uh, verschrikkelijk goed speelt. Daarnaast heb je nog gewoon uh, Callaghan, wat een goed supertalent is. Dus het blijven natuurlijk fantastische voetballers die op het veld staan. Maar zij willen misschien aan Mourinho laten zien dat ze er klaar voor zijn, voor die classico. Ja, en, en voor een basisplaats, hè? want daar gaan ze natuurlijk ook allemaal weer voor knokken. Eh, dan het uitgangspunt, gelijkspel is genoeg. Gelijkspel is genoeg klinkt zo simpel, maar is zo naar. Nee, ja, ik denk dat je pas bij een gelijkspel gaat denken. Misschien 20 minuten voor tijd, half uur voor tijd, denk ik. Als het nog 0-0 of 1-1 is. Wat ga je doen met deze jongens? Hoe ga je spelen? Nou, we gaan al proberen ons eigen spel in spelen. Ik denk dat Madrid niet heel vroeg zal gaan storen en wachten op foutjes van ons. Dus wij zullen heel zuinig daarin moeten zijn. Maar wel proberen ons eigen goede, goede positiespel te spelen en van daaruit tot kansen te komen. Dus je kan wat ruimte weggeven in je rug. Dat doe je liever niet, maar het is een ploeg, dit Real Madrid, dat het liefst bij de 16 speelt. Ja, nou, zeker. Maar zij hebben al bewezen dat zij het zijn zijn bijna in, in de omschakeling. Als wij op het middenveld heel slordig balverlies leiden... Ja, dan zijn ze er razendsnel uit. Dat hebben we ook in uitwedstrijd gezien. Maar er spelen er wel andere spelers die daar helemaal uh, perfect voor zijn. Zoals een Ronaldo of een uh, Eusiel. Maar ja, dan nog hebben ze nu ook spelers die dat kunnen. 20 minuten voor tijd ga je kijken dat gelijkspel. Om dat eventueel te koesteren, maar al naar gelang de stand. Vanaf wanneer uh, zit er iemand met een radiootje of een uh, moment... dat je weet in ieder geval van wat er aan de hand is in Zaken. Nou, ik heb gezegd dat ik pas in de rust even wil weten wat, uh, wat de tussenstand is. En daarna zullen we kijken of het van belang is of niet. Frank de Boer was dat tegen Jack van Gelder. En terwijl Frank de Boer en de hele selectie zich vanmiddag voorbereiden op dat duel van vanavond zat Johan Cruijff en tien jeugdtrainers van Ajax... vanmiddag in de rechtszaal vanwege die veelbesproken rechtszaak... tegen de raad van commissarissen van de Amsterdamse voetbalclub. Die heeft volgens het kamp Cruijff onrechtmatig gehandeld met het aanstellen van een directie... onder leiding van beoogde algemeen directeur Louis van Gaal. Zoals bekend, de grote vijand van Cruijff op voetbalgebied. Want Cruijff en van Gaal denken anders over voetbal... en het opleiden van talent. Het werd een mediacircus met aan het einde uh, de impasse die er nog steeds is. U hoort verslaggever Ragnar Niemeyer. De rust in het centrum van Haarlem wordt om 12.40 uur verstoord door Johan Cruijff en zijn mannen. Cruijff parkeert recht voor de deur van de rechtbank in de krappe Janstraat en gooit zijn oorlogstaal er nog maar eens uit. Het gaat erom dat er dus uh, een plan gepresenteerd is aan de club in maart, zeg maar. Daar hebben wij uh, toestemming gekregen om het uh, uit te voeren. En er wordt nu de, op elke manier op uh, de dus, Smalingen dus, dus gegeven. Dus dat is... Uh,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 Het komt neer op een herhaling van zetten waarbij de vraag centraal staat of beoogd algemeen directeur Louis van Gaal... als interim baas Sturkenboom en technisch directeur Danny Blind nu wel of niet rechtmatig zijn benaderd CQ aangesteld. Voor meester Wakkie namens de raad van commissarissen is de zaak nog afloop helder. Het had, had al geregeld kunnen zijn op 25 november, toen is er weer een RVC-vergadering gehouden. Daar zijn alle commissarissen voor uitgenodigd, inclusief Kruif, om de dialoog nogmaals te gaan voeren... met betrekking tot die benoemingen en om consensus te bereiken. Dat was de hele exercitie van 25 november. Nou, daar heeft Kruif... Om zijn moverende reden niet aan deelgenomen en vandaar is het geëscaleerd. Maar de mogelijkheid om met Van Gaal te praten... even los van zijn beschikbaarheid vanwege de wereldreis... is er altijd geweest. En naar mijn mening moet hij er ook komen... want je moet natuurlijk allemaal op één lijn zitten... wat betreft dat technisch hart en het voetbaltechnisch concept onder erkenning van ieders verantwoordelijkheid. Wakki weigerde in te gaan op een voorstel van de rechtbankpresident... om maandag bij de aandeelhoudersvergadering... een officieus Salomons oordeel te vragen. Terwijl dat plan bij Kruif en consorten niet op voorhand werd geweigerd. Nee, dat is helemaal niet duidelijk. Want dan is het interimbestuur... herhaalt dan misschien wat de ledenraad zegt. Maar daar gaat het in dit geval niet over. Het gaat erover om een oplossing te vinden voor de bestuurlijke probleem. Ja, dat is geen oplossing. Want dan krijg je weer een informele stemming en die hebben we al gehad. Ja, Bent de, de verliest? ik ben nooit bang dat ik iets verlies. Waar Wakkie uitgebreid zijn verhaal doet namens de RVC geldt dat niet voor Johan Cruijff. Hij trekt zich even terug met zijn juristen en laat het tegen zijn gewoonte in bij een paar korte statements. Uh, ik denk dat het verstandigst is om, uh, om, uh, om de uitslag van, uh, van de rechter af te wachten maanden. Het, het lijkt er goed uit te zien zover ik het allemaal begrepen heb. Uh, wat vond u van het verweer van de uh, haven? Nou... Ja, een beetje... Een beetje achter wagenspannen, maar goed. Uh, het is zinloos om erop uh, op in te gaan. In dit geval je dus, uh, moet je afwachten wat, uh, wat de rechter zegt. En dat heb je aan te houden. En dat, uh, dat weten we maandag morgen. Net als Kruif is ook Steven ten Haven kort van stof. En uh, we laten de rechter uh, zijn werk doen en daar gaan wij ook niet in treden. We hebben net ons verhaal verteld, heeft de andere partij ook gedaan... En dat uh, wachten we nu af. Het is nu aan de rechter. En ik ga er verder ook geen commentaar uh, op leveren. Ja, ook niet over dat plan, dat dan wel een plan of niet een plan? Of... Ik lever inhoudelijk geen commentaar, nee. En dat zou onverstandig zijn, dat is ook niet netjes. We moeten gewoon nu uh, netjes en correct opstellen. Dat doen we ook, hebben we steeds gedaan. En dat blijven we nu doen. Dus ik ga nu even nabespreken en ik uh, dank jullie en wens je een prettige avond. Ja? Als de stofwolken zijn opgetrokken is de conclusie dat het verhaal Ajax maandag verder gaat. In aflevering 834 doet de rechter dan om 11 uur uitspraak. Dat was nog niet Niemeijer. Nu naar uh, het gras in de Arena. Ik meld u dat het nieuws van 9 uur is uitgesteld tot in de rust. Dus na de eerste helft. Het voetbal staat centraal. Ajax, Real Madrid in de Champions League met Ronald van der Geer en Bas Stigler. 0-0, een uh, handvol seconden onderweg. En wat nou storm. Het dak is dicht, dus daar merken we vanavond helemaal niets van. Een Ajax met anderhalve voet in de volgende ronde. Maar worden dat ook twee benen? Met andere woorden, houdt Ajax stand tegen Real. En als dat dan niet het geval zou zijn, wordt Ajax dan geholpen door Dynamo Zagreb dat het opneemt tegen Lyon. Dat zijn de vragen die we ons vanavond zo stellen. In de eerste balomwentelingen in deze wedstrijd is nog niets noemenswaardigs gebeurd. Real heeft de bal, dat gebeurt op het middenveld. Ajax plooit rustig terug. Want Ajax weet dat de tegenstander die dus al geplaatst is voor de volgende ronde... Normaal gesproken vroeg of laat toch wel komt. Omdat dat nou eenmaal in de natuur van de club zit. En Ajax heeft bovendien aan een puntje genoeg. Dus zolang het 0-0 staat zal Ajax toch normaal gesproken niet te veel gekke dingen gaan doen. Stel ik mij zo voor. Balbezit voor Real. Dat even op eigen helft de bal rondspeelt. En Ajax wat uitdaagt om toch maar eens te komen stoorden. Op de helft van de Madri Lene. Nouri Shaheen al met enige regelmaat in balbezit. En nu varaan de jonge Fransman. Van 18 jaar die dan wel in die eerste wedstrijd tegen Ajax al speelde. Wedstrijd die toen in 3-0 eindigde. En eigenlijk een gala-voorstelling voor de Madrilene was. Behalve dan in de eerste 10 minuten toen Ajax de nodige mogelijkheden kreeg om snel op voorsprong te komen. En misschien wel. Schokken Duitslag neer te zetten. dat is allemaal niet gebeurd. Nu dus de wedstrijd van nu waar Vermeer zijn eerste balcontact heeft. Omdat Deli Blind hem aanspeelt. Er wordt vervolgens geopend aan de andere kant bij Rien van der Wiel. Van der Wiel kan de bal meegeven aan Eno. Die tussen twee tegenstanders inkomt. Halfweg zijn eigen helft en de bal volgens mij even meegeeft weer terug. Nu ja, is dat wel handig eigenlijk en Van der Wiel. Die moet nu weer wegdraaien van een andere tegenstander. En kan dan de bal rustig inleveren bij Vertongen. Dat ziet er heel aardig uit. Via de rechterkant Eriksen wil Ajax dan aanvallen. Er wordt gelopen ook, halverwege de helft van de Spanjaarden inmiddels. Waar ook Van de Wiel eroverheen komt, maar de bal niet meekrijgt. Die gaat naar het centrum en wordt dan vervolgens bij 1-0 ingeleverd. Dat gebeurt nu wel allemaal op de helft van Madrid. Wat voor het eerst in deze wedstrijd naar nou nu ruim twee minuten. Veel mensen van Ajax staan met de eerste de beste diepe bal. Die gestoken wordt naar de zijkant. In de buurt van Van de Wiel terecht komt, Niet door de rechtervleugelverdediger kan worden aangenomen. Bal over de zijlijn, ingooi voor Madrid. En dat gebeurt dus na 2,5 minuten 0-0 in Amsterdam. Ingooi vrij trap zelfs, omdat de ingooi wel genomen werd... Maar tegen de hand van een van de er kwam er nu een vrij schop voor de ploeg uit Spanje. Hij ging weer over de zijlijn via Christian Eriksen... maar inderdaad dus de bal op de grond gelegd En Quintrao, de Portugese, linksachter heeft die vrije trap genomen. Zo heeft Madrid weer balbezit, zo rond de eigen 16. En speelt het zorgvuldig en geconcentreerd rond. En dan wordt nu voor de eerste keer de diepte gezocht... bij Calégon aan de rechterkant. Ransras op gebied. Anita in zijn buurt, krijgt hij de bal weer terug. En uiteindelijk gaat het een etage terug naar Granero. En zo speelt Madrid eventjes in de buurt. Van het strafstopgebied van Ajax. De bal rond uiteindelijk Calégon. Die maar weer besluit om terug te spelen naar Varaan En zo zijn we dus weer op de helft van Real na bijna drie minuten. De bal gaat breed naar Albion. De andere centrale verdediger en Quantrao, de Portugees, steekt nu de middenlijn over. Sterke speler deze Portugees. Nou, dit doet hij niet zo heel lekker trouwens. Zomaar de bal ingeleverd bij Soleimani. Die wil meteen gaan lopen met de bal ook. Maar komt andere tegen. Ai, slippertje achterin bij Real Madrid. Kans voor Lodero. Schot wordt nog van richting veranderd ook door... Uh... Verdediger Varaan en levert Ajax dan een hoekschop op. Slordigheidje bij Real eigenlijk tot twee keer toe. Eerst de paas vanaf de linkerkant naar het centrum terug. En daar het foutje van Raoul Albiol die eigenlijk over de bal heen stapt. En daarmee de bal ongewild meegeeft aan de spits van Ajax. De gelegenheidsspits zoals dat zo mooi heet. Maar hij, Lodero dus, schiet wel. Maar schiet via een been de bal over de achterlijn. De komt eraan vanaf de rechterkant te nemen. Door Theo Jansen. De bal komt richting de penalty-stip. Waar Vertongen wel staat, maar waar Varaan de bal uit het Strafsomgebied wegkomt. En dan roeit Real naar voren. Dan wordt hij door Van der Wiel weer even zo snel richting het Strafsomgebied teruggebracht. Uiteindelijk door Varaan achterwaarts gekoppt. En gepakt door Antonio Adam. Dat is de doelman van Madrid. Deze avond. De tweede doelman. Hij is een plekje opgeschoven nadat Dudek deze zomer vertrok uit Madrid. Het is dus de vaste stand in voor Iker Castillas die niet is meegereisd. En waarschijnlijk ergens voor de tv naar deze wedstrijd te kijken of misschien wel iets heel anders aan het doen is. Omdat hij eens even lekker niet met voetbal bezig hoeft te zijn. Deze Adam staat dus vanavond in de goal in Amsterdam. Van Raan speelt de bal breed naar collega Albiol. We zijn nog altijd op de helft van Madrid. Als Kaká de bal maar eens komt halen en speelt naar Contrao aan de linkerkant. Dat betekent dat Benzema... Probeert om in de buurt van het centrum te komen, nu, om Koan trouw de gelegenheid te geven om eroverheen te gaan. Dat kan niet goed, dat weten ze bij PSV ook nog. Toen Koan trouw nog bij Benfica speelde vorig seizoen. En een van de beste, beste spelers was in de confrontaties met PSV. Nu aan de andere kant probeert Calegon een bal binnen te houden. is dus Arbeloa trouwens. Maar dat lukt uiteindelijk net niet. De troogte van de middenlijn mag er een ingang komen voor Ajax. Die Anita inmiddels genomen heeft naar Eriksen. Laat ze wel heel makkelijk vind ik, van de bal zetten. Komt voor de voeten van Higuain. Higuain naar Benzema die de bal net niet goed meeneemt. Doet hij dat wel? Staat hij vrij voor de goal? Maar dat doet hij niet en dat komt Ajax goed uit. Maar zo zie je maar na vijf minuten voetballen. Dat als je één keer elkaar niet goed begrijpt. of als je één keer zoals hier Eriks overkomt. de bal verspeelt aan de tegenstander. dat ze zelf met deze veredelde B-ploeg. twee schijven later in de buurt van je keeper staan. En uh, ja, het is niet Des Benzema's om daar de bal te vergeten. maar dat deed hij dus uh, eindelijk wel een keer. Ja, er werd wat achter gespeeld. Daardoor hadden we wat, wat moeite met de controle. Maar het is precies zoals Frank de Boer voorspelde: ze loerden, ze kijken en ze zagen razendsnel uit. En in dit geval uh, kreeg Ajax bijna de deksel op de neus. Na zes minuten blijft het nog 0-0. Eno, die dus toch kan spelen. Ondanks dat de boer afgelopen staat er nog, nog mening was... dat hij zijn uh, middenvelder zou moeten missen in deze wedstrijd. Toch een beetje slordig voor een grote club. Spelend in de Champions League. Maar Eno is er gewoon wel bij. Uh, met die verstanden dat als hij vandaag geel krijgt... dat hij toch echt als Ajax zich uh, verder plaatst uh, voor uh, de Champions League. En niet bij is. Dat geldt overigens ook voor Europa League. Nu weet je dus even... dat wel zeker nu, joh? Ja? Ik, uh, ik weet dat vrijwel zeker. Denk <laughs> Vraag ik. het even na de afloop. <laughs> Van der Wiel met het balbezit. Hij is dus terug in het elftal na Liesbeth En Lodero ontvangt. Aan de rechterkant van het veld. Nu is Van de Wiel door. Die krijgt de bal in het strafstofgebied van Madrid. Maar moet eigenlijk weer naar buiten toe wegdraaien. Kan de bal inleveren bij Soleimani. Suleimani Lodero op de punt van het strafstofgebied. Wie is er aan speelbaar? Eriksen bijna nog met een flukje de bal voor de voet. Nadat nou, de combinatie tussen de andere twee die ik eerder noemde Spaak liep. Dan verdedigt Real uit met een lange trap. Dat wil Higuaín wel achteraan. Maar dat lukt niet. Omdat Blind daar uitverdedigt. Maar dat betekent wel dat Real... terwijl het van de middenlijn de bal weer vrij rustig kan controleren en opvangen. Kaka in duel. Sterk. Een duw uitgedeeld aan 1-0, in balbezit gebleven ook. Dan gaat Arbeloa er iets te makkelijk in in het duel Dan raadt hij de bal weer kwijt. En in het Ajax weer over. Balbezit weer voor Vertongen. na precies 7 minuten bij een 0-0 stand. Davy Blind in de achterste lijn opgejaagd door Kaka. Dan gaat het bij 1-0 mis en dan moet Vertonghen herstellen. Dat doet hij goed in de voeten van 1-0, want daar staat bijna Kaka er dus tussen. Nu is er wat ruimte aan de rechterkant van Ajax om de middenlijn over te steken via Van der Wiel. Dan moet hij wel kijken waar kan het heen. Nou ja, Soleimani heeft de hand opgestoken en die dan wil dan wel weer een combinatie met Lodero aan. Het gaat echter terug naar Van der Wiel. Dan weer Lodero en dan toch Soleimani aan de rechterkant. Kan hij eens proberen langs Quantrao te komen. Doet hij niet, zoekt Van der Wiel. We zijn halverwege de held van Madrid aan de rechterkant. Als Soleimani ziet dat Blind inschuift het middenveld in via de as van het veld. Eriksen staat naast hem. Steekbal richting Soleimani. Doorzien door Quantrao. En bal bezit voor Kaka het idee van Eriksen, maar goed, dat kennen we van hem, was eigenlijk aardig. De uitvoering dit keer net niet goed genoeg. En Real Madrid heeft de bal weer op het middenveld. Kaka heeft hem ingeleverd bij zijn proefgenoten, Shahin. Kort 1 2 Shahin krijgt de bal van Kaka weer terug. En paast dan ineens. Bal lijkt nog voor Higuain wat te ver. En als Higoin er dan toch achteraan probeert te lopen, dan zegt de grensrechter aan deze kant... dan steek ik de vlag maar omhoog voor alle zekerheid. Je weet eigenlijk niet hoe snel Higuain is blijkbaar. Want wie weet komt hij daar nog bij en maakt hij een achterstand goed van 20 meter in een sprint. Nou ja, het had gekund. Maar de vrije schop voor Ajax. Blind heeft meegegeven aan Vertongen. En Vertongen, de aanvoerder van Ajax, na 8 minuten voetballen, geeft de bal weer terug aan Blind. Blind kijkt eens wat op zich heen. Ziet dat Higuain wel komt stoorden. besluit om maar terug te spelen naar Kenneth Vermeer. Dan begint het hele series weer van vooraf aan. In dit geval dan via Jan Vertongen in de as van het veld. Van de wiel gevonden aan de rechterkant. Ook hij weer opgejaagd. Op zijn buurt door Benzema. Dan gaat die bal toch risicovol langs Higuain. ...naar Vermeer en nu wordt de Ajax opgesloten. Eno blind aan de linkerkant. Er wordt doorgejaagd nu door Madrid. Anita, Eno, dan lijkt Ajax eruit te komen. Nee, komt eruit, want de laatste bal op Ebicilio... ...is zodanig goed dat Arbeloa bossen is gestuurd. Ebicilio nu met de bal vanaf links naar Soleimani. Sahin niet, dan is Lodero in balbezit. Ajax nog altijd met Theo Jansen, die steekt richting het strafschopgebied. Dat is eigenlijk een beetje een kansloze steekbal richting Soleimani... ...want daar stonden er heel veel... Van Real Madrid. Maar zo was EBicilio er dus even uit. En denk ik dat Ajax die niet helemaal goed uitspeelt. Nee, slecht zelfs. Het begint allemaal goed. Omdat EBicilio een mooi blok zet in het duel met Varane. En dan ook vervolgens weg is. Maar eigenlijk speelt Ajax met 4 tegen 3. Als het dat slim uitspeelt. En dan moet je toch een vrije man kunnen vinden. Van de Wiel was mee. Dat werd over het hoofd gezien. En vervolgens die bal die op de kop van het strafgebied terecht kwam. Nou ja, dat heb je gezegd. Die ook nog slecht verwerkt wordt. Had wel wat meer ingezeten. Maar goed, het kwam er niet uit. Na 9 minuten ruim. Blijft het 0-0 en heeft Higuain de bal. Die krijgt een klein duwtje mee van Blind. Komt de bal voor de voeten van Arbeloa. Probeert hem binnen door te steken naar Shaheen. Dat lukt niet. Calégon was het overigens. Nu komt de bal dan weer bij Ajax voor de voeten van Eriksen. Die hem aan de rechterkant inlevert bij Van der Wiel. Van der Wiel krijgt bezoek van Benzema. En de bal terug naar de doelman Vermeer. Die dus eigenlijk in deze wedstrijd nog niet zo gek veel te doen gehad heeft. Dat geldt ook wel voor zijn collega. Maar die heeft er toch in ieder geval twee of drie op zich afzien komen. Met het gevoel van hoe loopt dit goed af? Vermeer weer naar de linkerkant. Anita kan aannemen. Dat betekent dat er wel mensen van Madrid komen uitwaaien. Zoals Iguain. gaat de bal weer terug naar de keeper. Blijf je koel, cool. Vermeer, dat doet hij. Dan even de bal in bij 1-0. Het leuke is van dat vroege doorjagen van Real. Als je eenmaal door die eerste linie heen bent, dan heb je wel wat ruimte om te voetballen op het middenveld. Ja, dan kom je die tweede linie tegen en daar slaagt Ajax nu niet in om die te breken. Oftewel, men is gewoon via 1-0 weer terug bij Vertongen rond de middencirkel. Paast hij naar Eriks in één keer door naar Van der Wiel. Die is de middenlijn over en is halfweg de helft van Real. Dekt ontdekt omdat er veel ruimte is. Speelt in de as naar Soleimani. Ook die heeft op zijn beurt veel ruimte. Maar gaat vervolgens wandelen naar de linkerkant. Nou ja, wandelen wel in sprinttempo speelt Emicilio aan. Maar de tweede keer eigenlijk dat Emissi een combinatie zoeken met Sulemani. Gaat dat niet goed. Real verdedigt maar levert in bij Jansen. En dan wordt Lodero uiteindelijk naar de kluts gevonden op het middenveld. Maar die verspilt het bal. Ja weinig ruimte is er en dan uh, kun je de bal kwijtraken. Zeker als je een beetje zenuwen hebt omdat de tegenstander een grote naam heeft. Nu een fluitconcertje omdat de Portugese scheidsrechter fluit voor een overtreding die Deli Blind zou hebben gemaakt. In een duel dat hij uitvecht met Callegon. Nou haal dat zou hebben gemaakt maar weg want hij maakt hem gewoon. Een vrij schop voor Madrid is volkomen terecht. Na 11 minuten 0-0 stand. En aan de linkerkant komt Madrid nu. Vertongen moet ingrijpen. Dat doet hij goed. Voordat uh, aan de linkerkant Trouw de Portugees door kan komen. Na een vrij simpel en kort 1-2 met Shaheen. De bal gaat over de zijlijn. Real gaat gooien halverwege de Ajax-helft. En de bal ligt voor de voeten van Benzema. En 1-2 maar weer met Trouw. Die is nu wel echt weg. Benzema voor het doel. Higuain voor het doel. En bij de tweede paal is daar ook Callejon nog. Want de bal is te hard en gaat aan iedereen voorbij. Wordt dan door Calle opnieuw voorgezet. Weggekopt door Ajax en dan opgevangen door Lodero. Nou misschien kans in een counter. Proberen via de snelheid van Ebicidio. Die wordt gevonden. Steekt nu de middenlijn over. Maar paast eigenlijk te snel en te ongecontroleerd richting Theo Jansen. Het lijkt wel of het hem dun door de broek loopt deze Ebicidio. Op het moment dat hij balbezit heeft op de helft van Real. Dat moet recht zorgvuldiger. Want zo vaak zal je daar niet zijn. En zo vaak zul je de vrijheid die Ebicilio net had, niet hebben. Nu Shahin met een balletje achter het standbeen langs. Bedoeld door, voor Benzema, maar doorzien door Jans en Eriksen. En dus levert Real nu in bij Ajax. Op de helft van Amsterdam is nog Jans als de meest vooruitgeschoven man. In de middencirkel ontvangt de bal, kijkt dus om zich heen. ziet zien dat Lodero en Ebicilio mee zijn. En ook Anita, die krijgt de bal, maar loopt zich aan de linkerkant dan weer vast. En Real neemt het balbezit weer over via Shahin. ...die eventjes om zijn as draait, vlak voor zijn eigen verdediging en terug speelt naar Varaan. Er ligt toch hier en daar best ruimte op het middenveld waar Theo Jans ook zo even de bal kon aannemen... ...zonder dat er in een straal van 5, 6 meter iemand bij hem in de buurt stond. Maar als de paas dan eenmaal gegeven is naar mensen die in actie moeten komen... ...en dat gaat dus al een paar keer via de linkerkant via Ebisilio. ...dan stokt de aanval daar omdat Ebisilio wel erg slordig omgaat met het balbezit tot dusver. Het gebeurt allemaal in de 13e minuut van deze wedstrijd 0-0. Dat betekent dat Ajax hoe dan ook met deze stand een plaatsje in de volgende ronde heeft verworven... De vraag is ook een beetje op de achtergrond nu. Wat uh, gebeurt er eigenlijk allemaal in Zagreb bij Dynamo tegen Lyon? En het antwoord op die vraag, en die zou wel eens prangend kunnen zijn er worden vanavond, weet Andy Houtkamp. Het staat 0-0. Het staat 0-0. Het is uh, <laughs> en, uh, ja, een mooie wedstrijd. Uh, Dynamo Zagreb, Lyon 0-0. Maar vijf basisspelers bij Lyon op de bank. Maar snel terug. Het wordt uh, gescoord door Real Madrid. Zo snel kan het gaan in dit leven. José Calégon is het. Die het doelpunt maakt. De steekbal is volgens mij van Shaheen. Twee, drie meter over de middellijn. In de as van het veld. En Calégon is op de rand van buitenspel weggelopen. Bij de verdediging van Ajax. En staat zomaar oog in oog met Kenneth Vermeer. Kijk nog even naar de grensrechter. En besluit dan maar de bal in de goal van Ajax te deponeren. Hier dus een nieuwe tussenstand na 14 minuten. Een 1-0 voorsprong voor Real Madrid. Doelpunt te maken aan Calégon. En dan weer naar Andy. Dynamo Zagreb Lyon 0-0. Maar vijf basisspelers van Lyon op de bank. Dus die lijken er niet al te veel hoop in te hebben. Het staat daar nog steeds 0-0. Dus dat doelpunt van Madrid is uh, van uh, bijna ondergeschikt ge belang, zou je zeggen. Uh, even heel snel twee belangrijke tussenstanden: Benfica, Otjelou 1-0. Maar Basel, Manchester United. 1-0 voor Basel. En dat zou betekenen dat Manchester United veroordeeld wordt tot Europa League. De arena ...waar het Ajax dus een flinke tegenvaller heeft uh, te incasseren gekregen, te verwerken gekregen. Want al vroeg in de wedstrijd, de eerste keer dat er eigenlijk iemandje in de buurt komt van Real. de buurt uh, in dat doel van Vermeer. Zit hij er meteen in, Calegon 0-1. Paasje was van de KK. dat balbezit is voor Real via de rechterkant van het veld. Het doel moet maken verdedigt uit en doet dat wel met een hoge bal. Die in de buurt komt van uh, het schatverproepie van Ajax. Maar ook niet meer dan dat door Blind kan worden teruggespeeld naar de doelman, naar Vermeer. Ja, het is zuur, maar je weet dat de tegenstander dat kan. Namelijk zonder dat er eigenlijk veel aan de hand lijkt. Plotseling met één goede steek.